3 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. In de jaarbeurs in Utrecht zijn duizenden stakende leraren bijeen. Ze protesteren tegen een voorstel van het kabinet om het aantal lesuren in de onderbouw te verhogen. Verslaggever Lidwin Gevers legt uit waar de demonstratie over gaat. Waar ze vooral boos over zijn is dat ze voortaan in plaats van 1000 uur per jaar, 1040 uur per jaar les moeten gaan geven aan de onderbouw. Dan kun je zeggen, nou, 40 uur, wat is dat nou? Maar, zeggen de docenten, als we daarvoor kiezen... dan willen we daar ook kwalitatief goed onderwijs bij kunnen geven. Daar horen docenten bij. Docenten kosten geld, maar dat geld, dat is er niet. En daar zijn ze boos over. Volgens de Algemene Onderwijsbond zijn vandaag bijna 200 middelbare scholen... dicht aan protest tegen de onderwijsplannen van het kabinet.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 Of ze medisch noodzakelijk waren, doet er niet toe. Ook als de vrouwen de implantaten om cosmetische redenen hebben laten inbrengen... wordt de vervanging volledig vergoed, zegt directeur Hazekamp van Zorgverzekeraars Nederland. Vrouwen hebben ook uh, nu al te maken met zoveel onzekerheid... Uh, dat we die onzekerheid willen wegnemen en zeggen... de kosten worden uh, vergoed. We kijken nog wel of het eventueel mogelijk is die kosten op anderen te verhalen. Dat zou de fabrikant of toch de aanbieder van destijds kunnen zijn. Maar daar hoeven de betreffende vrouwen helemaal niets van te merken. Eind vorig jaar werd bekend dat borstimplantaten van PIP kunnen lekken. Dat kan tot allerlei klachten leiden. Volgens de verzekeraars dragen in Nederland tussen de 1.000 en 1.400 vrouwen implantaten van het Franse merk.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 Het is vandaag Nationale Gedichtendag, onder andere in bibliotheken, winkels en theaters en allerlei activiteiten die iets te maken hebben met poëzie. De speciale bundel in het kader van Gedichtendag is dit jaar geschreven door Joko van Leeuwen. Onder voorzitter van Beek van de Tweede Kamer las aan het begin van de vergadering twee gedichten voor. Verzet begint niet met grote woorden van Remco Kampert en biografie van Aad Nuis. Het weer bewolkt en regenachtig. De temperatuur ligt rond 4 graden in het Noordoosten tot 9 in het Zuidwesten. Morgen veel zon, maar vooral in het westen ook kans op een enkele de bui. Het wordt dan een graad of zeven. Aan Verkeersinformatie. Er staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Zoetenwouderijndijk 2 kilometer. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen de Alfred Kastrikum en Knopend meer 5 kilometer. Er is een auto gestrand.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 Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Herinnert u zich nog van vroeger de pandjeshuizen... waar je kostbare spullen kon brengen in ruil voor contant geld? We dachten dat het verleden tijd was, maar deze pandjeshuizen zijn helemaal hip. Het is de keerzijde van de nieuwe armoede en u hoort zo hoe dat klinkt. Daarna gaat de televisiemaker en columnist Sander de Kramer... in onze dagelijkse opinierubriek een appeltje op schillen. Sander, goeiemiddag. Goeiemiddag. Waar nou, wil je het over hebben? Nou, ik zat laatst lekker een potje voetbal te kijken op televisie... en toen kwam er opeens een levensgrote reclame in beeld. En dat uh, er stond op. Second love. Is je relatie een sleur? Kom bij ons lekker discreet vreemdgaan. www.enzovoort." Ik denk hè? Dus ik ben eens gaan, gaan kijken wat het allemaal inhoudt. Nou, je gelooft je ogen niet. Vertel. Nou ja, dat is, je wordt dus echt gestimuleerd om, uh, om, om je vrouw in de maling te nemen. En uh, er wordt ook, je krijgt ook garantie dat je met een getrouwde vrouw of met een getrouwde man... wat je wil uh, vreemd gaat en dat alles discreet blijft. En, uh, en er wordt ook echt gestimuleerd van neem je vrouw lekker in de maling. Bij ons kan het allemaal. En dan betaal je dan wel natuurlijk een behoorlijk bedrag voor. Je moet wel uit de broek hoesten. Ja. <laughs> maar dan kun je dus uh, lekker discreet vreemden. Ik denk, nou, die man die wil ik even voor de microfoon sleuren. Gaan we doen. We horen hem straks. Maar eerst het verzamelen van onze oude spulletjes. Ze schieten als paddenstoelen uit de grond, de pandjeshuizen nieuwe stijl... ofwel de moderne Lommert. Heb je geldgebrek, biedt ze iets van je spullen aan en je krijgt direct contant geld. De een zijn dood, is de ander zijn brood. Niet letterlijk in dit geval, maar dankzij de economische crisis... kan een moderne Lommert een prima omzet halen. Vroeger met een wat smoezelig imago, maar daar is weinig meer van over. Dat ontdekte verslaggever Paul Körpershoek. We zien hier eh, waterskies en scooter, de bongo's op. Een gitaar elektrisch, een basgitaar, een ventilator, een hi-fi set. In het centrum van Groningen ben ik op zoek naar ja, de Lommert. En dan verwacht je een uh, wat shabby pand in een oude stadswijk. Maar hier uh, op een uh, A-locatie. Een grote winkel met op de gevel, more budget, inkoop, verkoop, terugkoop... gebruikte goederen, direct contant geld, meer budget voor iedereen... Het ziet eruit als een, een heel gewone uh, winkel waarvan alles te koop is. Een... Golfclubs, een complete Golf... zak met... Ja, golfclubs. Dan nou kun je ook zien wat voor een soort klant wij krijgen. Het is niet alleen de onderkant van de markt, maar zelfs de bovenkant van de markt. En dat is soms wel heel erg nijpend. Dat we uh, een beetje een soort, uh, een, een soort schaamtegevoel hebben van onszelf. Van nou, uh, de man zit echt al aan de grond. Ron dan, more budget. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik kom een koffieapparaat inbrengen. Oh, wat, espresso. Wat wil je ervoor hebben? Ongeveer 50 euro. Dit is onze inkoopbalie. En ook voor terugkoop uiteraard. Dat willen we graag heel discreet doen. Het komt wel eens voor in sommige winkels. In dit soort winkels. Hè, de verpandingen en inkoopwinkels. Dat het allemaal bij één balie gebeurt. Of de balies naast elkaar staan. En dat is natuurlijk een heel vreemd gezicht. Dat ze ergens anders onderhandelen zijn over de inkoopprijs. En direct ernaast... Uh, aan het verkopen zijn. Ik ga even nakijken, voor jij werkt volledig? Ja, helemaal perfect. Het is een hartstikke mooi machietje. En u wilt het kwijt, waarom? Uh, wegens financiële problemen. Ja, dan is dit gewoon de perfecte uitkomst, zeg maar. U Als... hebt snel geld nodig? Ja, op dit moment wel. Mijn budget is heel laag en ik zit met twee pubers thuis. En deze week zat er weinig in, dus dit is voor mij de perfecte uitkomst. Mensen komen hier binnen. En die komen dan binnen met een, met een laptop, met een uh, iPhone... met een um, hele dure basgitaar van, van bijna 1000 euro. En die willen er wat op lenen. Uh, nou, wij verpanden dat dan. Dat wil dus zeggen, wij kopen het van hun. En uh, zij hebben het recht van terugkoop binnen 28 dagen. Er wordt druk op de computer geklikt. Ja, we kreeren altijd het serienummer van het apparaat. Dus dat is ook voor, uh, ja, voor de politie, voor de controle. En uh, ja, dat voeren we allemaal netjes in. En dan uh, tekenen mevrouw voor ervoor en dan krijgt ze 60 euro... en dan uh, heeft ze afstand gedaan. Ja. En bent u weer even uit de brand? Zo is dat, gelukkig. Ja. Want dan is 60 euro een hoop geld, toch? Als ik iets kwijt wil, maar ik zit niet echt in geldnood... Ja, dan zet ik het gewoon op Marktplaats. En ik wacht desnoods vijf maanden tot ik een interessante prijs kan vangen. Ja, dat klopt. Maar een, uh, het gebeurt ook heel vaak op Marktplaats dat u dus een bod krijgt. En denkt: ik, denk, nou, dat vind ik wel interessant. Dan uh, gaat u uh, met een uh, reactie terug... Heel spontaan van nou uh, uh, ik accepteer het bod en vervolgens hoort u niks meer. Want dan gaat het u weer niet door. Dat gebeurt heel vaak op Marktplaats. En dat is het lastige. komt ook vaak bij grotere spullen voor dat ze dus langskomen bij u aan huis. En er zijn heel veel mensen die hebben daar een hekel aan. En die krijgt natuurlijk van alle krijgen binnen. Bij de inkoopbalie uh, staat weer iemand die iets komt inbrengen. Zilveren guldens. Echte oude zilveren Ja, ja. U bent de verzamelaar. Nou, ik was verzamelaar. Ja, ik ben toen partier geweest en vertel ik net aan hem. En, en, en in die tijd heb ik dat allemaal verzameld. Ik heb het geld daar gebruikt. Ja, en ik ben een hè. Dus, eh... Uh... Wat wilt u ervoor hebben? Nou, dat weet ik zo nog niet wat hij geven wil, hè. Uh, het gebeurt heel vaak dat uh, mensen die echt aan de grond zitten... hun energierekening niet meer kunnen betalen. Dan gaan wij iets anders voorstellen bij de klant. Wij vragen dat, of ze daar problemen mee hebben. Mochten ze daar problemen mee hebben, dan mogen ze bij ons spullen inbrengen. En dan gaan wij van ons, vanuit onze bankrekening hun energierekening betalen. Nou, inmiddels zijn alle munten getest. Ja. Nou, gefeliciteerd. De ja, aanhouden heeft gewonnen. Wat hebt u gekregen? Uh, ik woon 675, maar uh, meneer die hield voor met 700. Met overleg hebben we uh, besloten om dat te doen. Dus 700 euro ja. voor hoeveel zilveren munten? 229 gulden en, en 20 rijksdaalders. Mensen zeggen heel vaak, we zitten midden in de crisis. Ik heb het idee dat we voor de crisis staan en dat het nogal wat minder wordt. Maar ja, dat wordt ook al gezegd door de, door de regering. Dat, men ze, dat, er, dat 2012 al een heel moeilijk jaar gaat worden. En ik denk dat 2013 ook wel moeilijk wordt. Heeft u even een krabbeltje nodig aan oh, de rechterzijde, ja, dat u afstand doet... ...van het product en dat het niet van stel afkomstig is. Nee. 100, 200, 300, 400, 500. More Budget in Groningen gaat als een speer op de golven van de economische recessie. Maar ook in andere delen van het land schieten de Lommerts moderne stijl... ...als paddenstoelen uit de grond. Used Products bijvoorbeeld heeft al meer dan 20 vestigingen. In het centrum van Almere zit een van de winkels van Used Products. Op de gevel in oranje borden. Inkoop, verkoop, terugkoop. Ik loop naar binnen, want ik heb een uh, afspraak met de initiatiefnemer Bertolt Bakker. In de winkel stellages met goederen. Gelijk om de hoek staat al een uh, voetbaltafel. Een uh, groot televisiescherm gaapt me aan. Laptops op een rijtje, maar ook fietsen, er staat zelfs een scooter tussen, horloges, enorme hoeveelheden, videobanden. We hebben eigenlijk uh, drie verschillende manieren. Uh, mensen kunnen dingen aan ons uh, verkopen, krijgen ze meteen contant geld mee en dan zetten wij het in de winkel meteen te koop. We hebben een terugkoopoptie, kunnen mensen tijdelijk hun spullen neerzetten en hebben ze de mogelijkheid om hun eigendom weer terug te kopen. Uh, daarnaast hebben we ook nog een drop-off. Ik uh, wil zeggen, mensen die niet direct geld nodig hebben, kunnen gewoon hun spullen bij ons stallen. Kopen jullie alles? Uh, we kopen heel veel dingen, wel kleding doen we bijvoorbeeld niet en meubelen. We willen absoluut uh, dat, uh, dat de associatie met een, uh, een kringloopwinkel wordt vermeden. En ja, dat is toch meer het, het vakgebied van de kringloopwinkels. En daar houden we ons echt uh, bewust niet mee bezig, omdat we denken dat het uh, onze imago schaadt. Nou valt op, als je naar uh, dit soort winkels mm -hmm. kijkt, ja. um, dat ze een hele gewone uitstraling hebben, terwijl... Mm -hmm. Ja, als je het vergelijkt met de Lommert, en daar is het natuurlijk wel een moderne versie van. Ja, nou ja dat, dat is, uh, Vanaf het begin af aan is dat echt ons uitgangspunt geweest. Dat vinden we echt heel belangrijk. Het is niet voor niets dat onze winkel eigenlijk altijd in tweeën is verdeeld. Uh, we hebben een aparte inkoopafdeling... Uh, waar mensen eigenlijk uh, ja, uh, compleet privé hun producten kunnen aanbieden... Uh, om te voorkomen dat je je buurman tegenkomt... Uh, die uh, ziet dat je je gouden ring aan het afdoen bent. In de ruimte waar de mensen komen om spullen te koop aan te bieden, is een uh, mevrouw gekomen. Wat, uh, wat gaat u aanbieden? Een telefoon. En wat wilt u daarvoor hebben? Nou, het hangt eraf door waarde 50 of 60 euro. Je weet hoe dit leven nu is. Uh, als je geen geld hebt, kan je niet eten. Snap je? Dus... Uh... U hebt het gewoon nodig om boodschappen te doen? Ja, ja, ja. ja. En hoe bent u in die situatie terechtgekomen? Nou... Uh, ik, ben, uh, ik ben bij de bewindvoerder en ja, je krijgt wel weeggeld, maar het is niet genoeg, want je hebt kinderen die je eten moet geven en uh, ja, 50 euro heb je het zo op. Dus als je wat hebt, dan breng je het gauw om even te belenen om wat, uh, wat spullen meer te halen in huis. Ik zou toch zeggen dat uh, twee derde tot uh, drie kwart hier toch wel binnenkomt, omdat ze gewoon het geld nodig hebben direct. Ja, en dat kan soms uh, 10 euro zijn. Ja, en dat kan soms ook een paar honderd euro zijn. Hoe is dat om als ondernemer <tie> misschien wel rijk te worden van de geldnood van anderen? Uh, nou ja, als, als ik dat echt bewust uh, zou denken dat ik dat aan het doen was of dat we dat aan het doen waren, dan uh, zou ik daar moeite mee hebben. Uh, onze filosofie, en die blijkt ook gewoon te werken, is heel duidelijk uh, dat uh, klanten tevreden moeten zijn. En dat betekent dat ze ook gewoon een redelijk bedrag krijgen uitbetaald. En ja, dat wij een, een marge maken om onze huur te kunnen betalen en om vervolgens gewoon ook gewoon een redelijk ondernemersloon te hebben. Maar uh, ja, als de klant blij is, dan zijn wij blij en we gaan voor de lange termijn. De overheid heeft inmiddels ook in de gaten dat de moderne Lommert booming business is. Het toezicht moet scherper en daarvoor gaat de oude pandhuiswet uit 1910 aangepast worden. In 2013 moet hij klaar zijn. van Concrete Sneaker. Wie nee, schildert vandaag ons appeltje? Dat is de televisiemaker en columnist Sander de Kramer. Uh, Sander, uh, je zei net al net na drie uur dat je het wil hebben over de website Second Love. Tenminste, ik geloof het een website is, hè? Het is een website. Ja, waarop je een, uh, een affaire kan beginnen als je wil. Ja. Je kunt euh, lekker en discreet vreemd gaan. daar adverteren ze mee. Zelfs dwars door mijn favoriete voetbalprogramma heen. En euh, is je relatie een sleur geworden, kom bij ons lekker, euh, doe iets gewaagds... het leven is kort, ga eens vreemd, daar komt het op neer. En denk van, nou ja, iedereen moet lekker zelf weten wat ze willen... Maar, en wat ze doen, maar dit gaat wel heel ver. Want hiermee worden mensen echt gestimuleerd om een ander te belazen. Ook met onderzoekjes die ik niet begrijp. 67% vindt vreemdgaan een geweldige ervaring, daar adverteren ze mee. Staat op hun website. En dan wil je weten wat voor onderzoek dat precies nou, geweest is. Nou, ik denk is het onderzoeksbureau onderzoeksbureau je en kokkie. <laughs> Ja, je zegt geloof er niet zo in. Uh, nee, jij, maar jou, de kern van jouw probleem is, je stimuleert mensen om je achterbaks te gedragen. Dat vind ik. Ja. Ja. Nou, de oprichter van de site is aan de lijn, Erik Drost, goedemiddag. Dag, goedemiddag. Hallo. Nou, u hoort het, uh, Sander de Kramer is niet enthousiast. Nee, ik hoorde het net al even na drie uur inderdaad. Toen ja, suggereerde hij nog iets anders volgens mij, dat alleen mannen het... Nee, dat wij, wat, wat zei hij nou, dat we stimuleren dat mannen vreemd moeten gaan. Nou, ja, ja, jullie de stimuleren de door iedereen om vreemd te gaan? Um, ja, nou ja, we, we hebben een platform inderdaad waar, waar heel veel mensen zich aanmelden um, die iets zoeken en kijk, vreemdgaan, je, je suggereert waarschijnlijk ook gelijk naar seks en uh, dat blijkt gewoon dat dat absoluut heel vaak niet het geval tot daar komt, zeg maar, fysiek. wat voor vorm van vreemdgaan hebben we het dan over? Nou ja, dat, dat is dus dat is de vraag. Eh, kijk, eh, het, het, het blijkt gewoon, en net als heb je een onderzoek, dat is ook wel grappig, want het zijn gewoon de leden op de site te houden on enquêtes onder. en ah, buiten, ja. buiten dat. Maar ja, ja maar dan, dan, dan heb dan je er natuurlijk ook mensen over... te pakken die op die site zitten, die dus ja, al dan. op zoek zijn naar... Maar okay. ah, on ongedwongen hè. hebben ze vrijwillig ingeschreven. Nee, maar... Uh, ja nee, maar ik bedoel, kijk als je elk blad sla een blad open, tegenwoordig een uh, een magazine wat ook nog wel een journalist in dienst uh, in heeft, die doen ook onderzoek naar dat komen ook van, van allemaal, allemaal feiten omhoog. Uh, maar laat het onderzoek maar laat even het... waar het, waar het was ja. als je het goed vindt. Ja. Je, je verdient uiteindelijk geld dus uit aan, aan uh, je probeert een slaatje te slaan uit mensen die, je probeert ze eigenlijk te stimuleren om vreemd te gaan en een vrouw te belazen of een man te belazen. Mm -hmm. Dat snap ik gewoon niet, ik vind het een stap te ver. Wat mensen doen in hun vrije tijd moeten ze zelf weten, ja, maar om op. ze echt te stimuleren met reclameslopen, nee, hey zoals doorbreek lachen. de sleur, doe iets gewaagd, ja, ik vind het echt te ja, ver gaan. Nou, oké, okay, helemaal prima. Dat vind ik ook het leuke aan de discussie. En, en dat is ook de reden dat we vaak in het nieuws zijn. Kijk, um, wij, wij, wij dwingen niemand. Dat is punt één. Um, mensen moeten... Hè, er zijn heel veel mensen die staan niet open hiervoor. Die hebben een, zijn een helemaal tevreden thuis, krijgen vol alle aandacht nog van hun partner. Die zal je bij ons niet zien. Helemaal prima. Dat is ook goed. Maar er zijn mensen die, die zitten helemaal in de sleur. En ik bedoel, en... kijk om je heen. Ik bedoel... Ja, maar die um... moeten naar dokter Phil dan. Of weet ik van naar wie. Of die kunnen erover gaan <laughs> ja, praten. Nee? Maar ik ja. vind het te ver gaan om dan een site op te zetten. Of je ga dan lekker vreemd belazen je vrouw. En en nee, maar dat dan, we dan, niet. dan krijg je een betere relatie. Ja, Want ik denk dat. Je overdrijft. Zo, zo doe maar geen uitingen. Kijk, uh, we, we, we hebben uitingen. Flirten is niet alleen voor singles. Nou, kijk in de bussen. Je zit wel eens in de trein. Uh, je loopt wel eens in de stad. Dan zie je mensen flirten. Eigenwaarde omhoog halen. Dat, dat hebben, ja, wacht, heel veel mensen hebben dat thuis niet meer. Ja, wacht kijk, even. Ik haal hem van je site ja. af. Doorbreek de sleur en doen eens iets gewaagds. Vreemdgaan tussen ja. haakjes ertussen door. Dat is toch, dat, dat zeg ik net. Ja, maar je hebt ook wel laat zien, vrouwen. Nou ja, goed. Je, je, je brengt het vrij negatief. Dat mag ook wel. Dat is prima. Maar. Uh, het, het, het feit gaat gewoon dat het, dus, het blijkt. Kijk, 3,5 jaar geleden was ik heel erg onzeker geweest als je mij had geïnterviewd. Dan had ik gedacht, ja, weet je wel, ik heb een idee. Is het wat? Uh, ben ik de enige die, die met een probleem rondloopt? Hè, of iets dergelijks? Of zie ik het weer als enige? In, inmiddels, bijna 230. Want wat ja, zat zelf in de sleur? Wat zeg je? Ja. U zat zelf in een sleur? Ja, tien jaar, of iets van elf jaar geleden had ik een relatie. En, en toen had ik inderdaad voor mijn gevoel een probleem. Ik had het helemaal leuk thuis en alles was goed. Alleen, ja, er ontbrak gewoon het een en ander, een bepaalde spanning, een bepaald iets. En ik wist niet precies wat. Dus u, u doet onder... bijna alsof u hulpverlener bent. Zo klinkt het. Ja. Als idealist. Uh, nou, nou, er zijn mensen er zijn inderdaad heel veel mensen, heel gelukkig dat wij onze site hebben, ja. die, die liggen daar gelijkgestemde uh, kennen. Kijk, het is vaak ook een probleem. Die kan je gewoon in je eigen omgeving. Uh, daar kan je niet over praten. Want uh, ja, dat mag toch niet? En hoe kan ik nou dat ik dat ik. Dat ik uh, wel eens fantasieer over iemand anders. of dat ik er wel eens uh, flirt op mijn werk. met een collega of in de kroeg. dat ik daar per se behoefte aan heb. Ja, dat is, dat is voor sommige mensen het probleem. Ja, absoluut. Maar je creëert achterbaks en stiekem gedrag. Dat is wel nee, waar ik moeite mee heb. Die, niet, mensen die er niet voor openstaan. die gaan gewoon een kopje koffie drinken. als die reclame er is. Ja, maar wat. En jij stoort je eraan. Ja, zeker. Wat vind je ervan? Jij, jij doet het, je hebt een zakenpartner. Stel je voor dat ik naar jouw zakenpartner ga. en ik zeg van, joh, luister, die drost. die nemen we in de maling. We gaan lekker mm -hmm. weer achter zijn rug om. beginnen met een andere site. Uh, dat noemen we liefde.com en, ja. uh, en, en we pakken even al het geld. Wat vind je ervan? Ja, als, je, als je het beter kan doen, moet je het beter doen. Ja, dat, ja. Nou ja, dan weten ja, we hoe je erin staat. <laughs> maar en nog wat, hè. even, een, even ja. een ander iets. Jij ja. garande, je zei in een interview dat je garandeert dat iedereen op de site getrouwd is. Hoe, hoe, nee, hoe, hoe doe je dat? dat, dat? Heb ik niet gezegd. Nou, ja, dat stond in elk geval in het interview. Dan ben je misschien nee. verkeerd geciteerd. Maar dat stond. Oh ja, dat heb ik. Sorry, heb ik ook niet gelezen zo? Nee, maar absoluut niet. Nee, want wij, wij hebben ook mensen die zelfs uh, bewust vrijgezel willen blijven. Bijvoorbeeld die net uit een relatie komen of die uh, co-ouderschap hebben. Maar, en die gewoon helemaal geen behoefte hebben aan een vaste partner. Maar wel uh, het leuk vinden om aandacht te krijgen. Maar niet iemand die, die, die, die elke ochtend op de bank zit. Weet maar je, je, controleert, je controleert alle profielen. Dat staat ook op dat de, de komt, site. Dat wel. Absoluut. Maar, maar, maar ik dat me... inhoudelijk. Ja, maar dat klopt niet. Waarom klopt dat niet? Omdat ik mij vandaag heb aangemeld als de 22 jarige Anna Boter. En uh, ja. ik moet zeggen, testosterongehalte op jouw site is niet mis. Want dan kregen meteen vier man op mijn nek binnen twee minuten. Ja, maar dan is nu maar ik ben Anna Boter niet. Nee, maar dan is nu prof Nee, maar, uh, ik verwacht ook niet dat er iemand zich uh, uh, aanmeldt met Sander Kramer. Je moet juist een anonieme naam kiezen. Maar hoe wil je dan die profielen controleren? Wij controleren op inhoud. Sorry? Als wij controleren op inhoud, als het, als het te seksueel is, te, te, te gericht, uh, als het te, in onze ogen profielen zijn die niet, niet, niet uh, aangemaakt zijn door echt iemand. Oké, okay, jij hebt het dan even gefaked, nou, dat kan, maar dan lig je er heel snel uit. Um, dan die, die profielen worden verwijderd, ja. ja als, er iemand, als er een, een persoon zegt, ik ben op zoek naar dit en naar seks enzovoort, nou, dan gaat hij eraf. Dus u stimuleert vreemdgaan, maar als iemand op zoek is naar seks, dan gaat hij te ver? Het is geen sekssite, het is een site waar je gewoon aandacht en spanning kan opbouwen. En dat is het, en dat, dat zeg ik heel duidelijk. Ik sekssites zijn er genoeg. En uh, een, een man die kan helemaal makkelijk aan zijn trek komen overal, vrouw trouwens denk ik ook wel zelfs erop uit is. Maar dat is niet bij ons de bedoeling, nee. Dat is ook, ik bedoel, als je onze site ziet, eerlijk is eerlijk, het is geen ordinaire site om te zien, we gaan geen naaktfoto's, er staan ook geen naaktfoto's toe, want ik vind gewoon dat hoort niet. En waar zei je nou eerlijk is eerlijk? ja is wel ja wel eerlijk gezegd. Met de crew ja. in dit geval, of niet? Nee, nee, nee. nee. nee. Want je, moet, je moet eerlijk eens dus over jezelf zijn. En als je zelf open staat voor uh, ja, dat, die... je, dat, je, dat je thuis iets mist... Nou, dan moet je het ja, ergens zoeken. Kan... Dan kan je het op je werk zoeken. Ja, maar... het, het is heel... Kijk, de ontstaan kan je... overal... Oh, sorry. Ja, lekker, een ja, sorry maar dan kan je het niet serieus nemen dat je zegt van ja, lekker eerlijk. Uh, bedoel, <laughs> uiteindelijk word ik gestimuleerd via die reclame tijdens mijn favoriete voerprogramma van jongens. Neem je even je vriendin in de maling. Maar, als, jou, als jouw relatie goed is, dan, dan, ga jij niet, dan kom jij niet op die site. Als jij 100%, 100 gelukkig bent, dan kom jij niet op die site. Maar dus dan u, laat je hem links liggen. Je kan ook een site beginnen waarop je mensen stimuleert om hun relatie zo leuk mogelijk te maken. Om naar Dr. Maken. Veel te gaan. Dr. Veel doet u dit <laughs> ja, ook, ja? Ja, nou, maar wat is het <laughs> er toch ook? Nou, dan gaan we dat doen. Goed, jullie komen er ja. samen niet uit. Erik Drost, oprichter van Second Love en Sander de Kramer. Beide hartelijk dank. Dankjewel. wel. Het is uh, Landelijke gedichtendag, Daar hebben we in deze uitzending ook al aandacht aan besteed... door uh, uh, ja, de gedichten bij de dag te laten kiezen door u. We hebben nog een, een uitsmijter voor u. Een gedicht van Chet Bruinja. Wat hij maakte in december 2011. En het heet Satelliet. Satelliet.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 met een uh, gedicht op deze Gedichtedag. Dankjewel, Tjeerd. De einde van Dit is de Dag naderen we alweer. Ik verwijs u nog even naar onze website, ditisdedag.nu. Daar kunt u van alles teruglezen en terugluisteren. Zometeen is er de VPRO, Villa VPRO, met Tessel of Ger. Goedemiddag. Um, met Tessel, Thijs, want onze Ger zit in Davos, Oh, wat waar doen? Waar een, een goed journalist misschien op dit oh. moment ook wel behoort te zijn. World Economic het... Forum. Ja, en ik, ik moet het hier op veel kleinere schaal doen... met ons eigen economiepanel, maar daar komen we ook een heel eind mee, hoor. <laughs> we gaan het hebben over de vraag, ja, of we nou... Eigenlijk eigenlijk wel echt naar een recessie toe gaan. Even leek het zo, uh, um, werd het aan alle kanten geroepen. Deze week kwamen er weer berichten dat het in Duitsland zo verschrikkelijk goed gaat... dat de economie langzaam weer aantrekt, dat er van een recessie geen sprake is. Wat moeten mensen nou toch geloven? Verder gaan we het ook hebben over Angela Merkel... die heel voorzichtig eigenlijk heeft gezegd... dat het met Europa allemaal wel goed zal komen... als Europa eigenlijk één groot Duitsland wordt. Naar Duits voorbeeld federaal opgezet. Maar nou, dus ja. er zijn misschien wel weer andere dingen tegen in te brengen dan. Nou, ik vermoed, van. ik mag <laughs> ja. het hopen, anders hebben wij een heel vreemd... Ja. Ga daar maar vanuit. Okay. En we praten over de strenge regels waar de banken zich aan moeten houden sinds de crisis. Ze moeten veel meer geld in kas houden, veel grotere kapitaalbuffers en dat valt ze zwaar. En wij hebben hier iemand van Deloitte die die banken adviseert hoe ze dit het beste kunnen implementeren. Ik ga dat woord nu nog zeggen. U zult het zometeen niet meer horen. Hoe moeten de banken hiermee omgaan? Hoe kunnen ze aan die eisen voldoen? Dat zometeen allemaal in Villa Vipiano. Nu is het, het nieuws en dat wordt gelezen door Jeroen Chepkema.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 A9 Amstelveen richting Alkmaar. Dus Alfred Kastrikum en knooppunt Kooimeer 7 kilometer. Dat was een aanrijding, alle rijstroken zijn weer vrij. De A10 de Ring Amsterdam-West richting Zaanstad... bij knooppunt Koenplein 3 kilometer. A15 Maasvlakte Rotterdam. Bij havens 4100 staat 4 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Rotterdam Centrum 2. En de A28 Zwolle Utrecht bij Amersfoort ook 2 kilometer. Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tessel Blok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn we bij u op deze zender Radio 1 met vandaag heel veel economie. Wij, en u waarschijnlijk ook, denken toch al een tijdje nu... dat we naar een recessie ons spoeden. Dat we daar misschien zelfs al in zitten. Maar de afgelopen dagen worden we overspoeld met berichten... dat we misschien helemaal niet in een crisis verkeren. Sterker nog, dat de economie weer aantrekt. Een mooie kluif voor ons wekelijkse economiepanel. Klinkende bunt, straks na vier uur. En verder, Angela Merkel heeft gisteren in bedekte bewoordingen voorgesteld... de Europese Unie naar Duits model te modelleren. Wat zit daar nu achter? Onze eigen Mr. Europe, Fred Strobans, komt het vertellen. En banken moeten meer buffers opbouwen van Europa. Maar volgens die banken gaat dat allerlei vervelende effecten hebben. En wij vragen ons af, wie moet daar dan straks de rekening voor betalen? Wilt u reageren? Doe dat dan vooral. Ga naar onze site villa.vpro.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Hij zal er nog in lengte van jaren van wakker liggen. En anders in ieder geval er nog jaren op worden aangesproken. Topambtenaar Erik Wilders van het ministerie van Financiën... gisteren voor de commissie. De Wit. Hij moest zich daar verantwoorden. Het is de commissie die de financiële crisis onderzoekt. En hij moest daar toegeven dat hij zich vergist had... bij de overname van ABN AMRO door de Nederlandse staat. Een dure vergissing. Die kostte namelijk 2,3 miljard euro. Het leverde een pijnlijk moment op tijdens het verhoor. Luistert u even. Vanmorgen begreep ik voor het eerst dat er een kapitaaltekort is. Wat dacht u toen u dat vanochtend uh, hoorde... Um, ja, dat soort termen wil ik zeker niet hier gebruiken. Um, Mag iets maar ik diplomatieker, pas, uh, maar wat dacht u? Nou ja, um, herinner ik het mezelf dan zo verkeerd? En dit zijn van die momenten dat de villa dan onmiddellijk de telefoon grijpt... om te horen wat onze vaste commentator, financieel geograaf Ewald Engeli hiervan denkt. Goedemiddag Ewald. Goedemiddag Tessel. Is dit nou een kwestie dat meneer Wilders even onoplettend is geweest? Is hij misleid? Wat is hier aan de hand? Nou, dit is natuurlijk een grote fout. Uh, fouten die natuurlijk kunnen plaatsvinden op het moment dat er paniek is... en er stress is en er veel tijdsdruk is en het om grote bedragen gaat... Mm -hmm. Uh, en uiteindelijk is het natuurlijk ook vergelijkbaar met de spelletjes die wij als schoolkinderen deden. Je ging op een rijtje staan en uh, de eerste moest een woord verzinnen... en dat moest dan door dat rijtje van oor tot mond doorgegeven worden. En er kwam altijd iets heel anders uit. Dat is hier ook gebeurd. Jeetje, als je het vergelijkt met een kinderspelletje, het gaat om miljarden. Het gaat om miljarden, daarom is het wel <laughs> erg tragisch dat het gebeurd is. Maar nou nog even meneer, meneer uh, Erik Wilders zelf... Hij zegt, ik, ik hoor echt nu dus voor het eerst hoe het in elkaar zit... dat het om een kapitaaltekort ging waar ik niks van weet. Wie kan je dat verwijten? Dat meneer Wilders niet goed op de hoogte was van de financiële situatie van die bank. Nou kijk, als je, als je uh, de, de verhoren afluistert... dan uh, komt het er eigenlijk op neer dat er een verdubbeling van de prijs heeft plaatsgevonden... nadat de eerste transactie afgesloten was. Mm -hmm. De 2,3 miljard waar we het nu over hebben is maar een deel daarvan. Want dan hou je nog altijd iets van 13 miljard over. Ja. En die 13 miljard die had te maken met uh, in feite te weinig kapitaalbuffers... zowel bij Fortis als bij ABN AMRO Nederland. En ik vind, als je dit allemaal be beluistert... dat je dat dus... Eigenlijk de Nederlandse bank verwijten moet. Want zij die, zou, de... die zou op de hoogte moeten zijn van de, kapitaal, van, de, van de kapitaal. Ja, natuurlijk. Zij doen solvabiliteitstoezicht, zoals dat heet. Dus zij houden in de gaten hoeveel buffers banken aanhouden ten opzichte van uh, de balansen die banken hebben. Uh, we moeten niet vergeten dat dit allemaal speelt aan het einde van september 2008, oktober 2008. Uh, dan zijn er al maanden van vrij grote financiële stress geweest. Je had mogen verwachten, en ik vind ook dat burgers daarop hadden mogen vertrouwen... Mm -hmm. dat de Nederlandse bank vinger aan de pols hield. Maar wat hier eigenlijk uitblijkt, is dat ze geen benul hadden... over de werkelijke stand van zaken rond de balansen van de twee banken... en de daartegenoverstaande buffers. Want als en... je het dus even heel simpel vertaalt... ze hadden geen notie van het feit ze hebben gezegd... zoveel zijn die banken waard. Vervolgens gaat de staat die beide banken of delen van die banken opkopen... en dan blijkt dat er meer dan nou zo'n beetje zo'n soortige 7 miljard kapitaal tekort is. En dat wist de Nederlandse bank dus niet. Er zaten grote gaten in de balansen van Fortis en ABN AMRO en de Nederlandse bank wist dat niet. Want anders, dat mag je tenminste verwachten, hadden ze dat wel aan de onderhandelaars doorgegeven. En die hadden natuurlijk een veel lagere prijs bedongen. Ja. Nou. En dat, mag je, dat, dat is verwijtbaar handelen, vind ik. En, en dat is verwijtbaar handelen, zeg je, van de Nederlandse bank. Omdat dat nou bij uitstek hun taak is om dit wel te doen. Dit is hun taak. Dit is, moet, dit is wat ze moeten doen. Hiervoor zijn ze in, in de wereld geroepen. En dan laten ze het op het moment suprem zo vreselijk afweten. Hmm. Uh, daar moet uh, volgens mij uh, vrijdag Wellink uh, maar eens hartig over aan de tand gevoeld worden. Nou, dat is dus morgen. Wat verwacht jij? Gaat dat ook inderdaad gebeuren? Weet de commissie de Wit inmiddels hetzelfde wat jij nu zegt? Uh, er is hier eigenlijk dan maar uh, met de beschuldigende vinger... als. Als we dat dan willen te wijzen naar één instantie, en dat is de Nederlandse bank. Ik hoop het. Uh, dat moeten we afwachten. Maar ik vermoed dat die commissie ook afgaand op wat ze de afgelopen dagen gedaan hebben, dat die voldoende bij de Pinken is, om dat ook inderdaad te vragen. En wat kan dan de lijn van verdediging zijn die, die noudwelling morgen toch nog zal gaan voeren? Wat kan hij uh, nog aanvoeren ik... dan? Nou, dat zijn altijd de standaard antwoorden. We deden wat we altijd gedaan hebben. Uh, we hebben de laatste keer dat we gekeken hebben naar de buffers en de balansen... was er niets aan de hand. Uh, we hebben gewoon de protocollen en procedures gevolgd. Maar ze hadden moeten weten dat dit geen gewone omstandigheden waren... en dat je dus van die protocollen had moeten afwijken. Hm. Het is dus eigenlijk wel zo dat we, als het om meneer Wilders, Erik Wilders gaat van het ministerie van Financiën, dat die niet echt uh, slordigheid of domheid te verwijten valt, omdat hij simpelweg niet de juiste gegevens kreeg. Nou, het is natuurlijk wel, um, wat ik begreep heb in ieder geval, dat hij dus inderdaad gewoon een, een, een, een, een verkeerde informatie doorgegeven heeft. Ja. En dat is natuurlijk te stom voor woorden. Ja. En zeker in dit soort spelletjes. Maar het is niet de kern van de zaak. De kern van de, de kern. zaak die zit, hem, die zit hem bij de toezichthouder. Ja. Um, nou is het misschien dan een gelukje bij een ongelukje. Ten slotte dat de, uh, uh, deze hele nationalisatie, tijdelijke nationalisatie van de bank... Uh, de staat uiteindelijk toch geen windeieren zal gaan leggen. Er wordt wel winst op gemaakt. Nou, dat is zeer de vraag. Uh, men heeft er pakweg 30 miljard voor betaald. Um, op dit moment zijn de aandelenmarkten absoluut niet gunstig... voor wat voor beursgang dan ook laat staan. Beursgangen van banken... Uh, en tegelijkertijd is er natuurlijk ook vrij veel politieke druk... om dat uh, bankaire landschap dat we hebben diverser te maken dan het voor de crisis was. Mm -hmm. En daar kan je een argument uit afleiden om ABN AMRO maar eens niet naar de beurs te brengen... maar gewoon heel leuk een staatsbank te laten zijn. Mm -hmm. Dus het is de vraag of dit ooit nog terug gaat komen. Oké, okay. Ewald Engelen. Hartelijk bedankt. Graag gedaan. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is...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 Tijd voor Metropolis Radio. Drie microbiologen van het Maasstadziekenhuis in Rotterdam... moeten zich voor de tuchtrechter verantwoorden... omdat ze te weinig hebben gedaan om de dodelijke klepsella, ik zeg het weer verkeerd, bacterie te bestrijden. En die bacterie is zo moeilijk te bestrijden... omdat die resistent is tegen antibiotica. En dat komt weer omdat we te veel antibiotica slikken. Daarom in Metropolis de vraag... waarom lukt het niet om een beetje te minderen? Gisteren kon u horen dat Italiaanse ouders met een verkoude peuter massaal naar de penicilline grijpen, ook al probeert de Italiaanse overheid dat tegen te gaan. Op televisie is er wat, wat campagne geweest, vooral om de mensen zelf eh, erop te wijzen dat ze niet zelf zomaar antibiotica kopen bij de apotheek. Eh, dat ze in ieder geval eerst de arts eh, vragen om toestemming, want veel mensen zijn gewoon om dat te doen als kinderen verkouden zijn en dat is niet de bedoeling. Dan de Chinezen. Als u dacht dat die zich beperken tot het gebruik van gemalen slachtanden... en exotisch slangengift, dan heeft u het lelijk mis. Chinezen zijn gek op antibiotica. En niet in pilvorm, nee. Chinezen willen het medicijn zo snel mogelijk in hun lichaam... via een infuus. Marije Vlaskamp doet verslag. Krakelder is die, de kliniek van Dr. Ren in het plattelandstadje Langvang... Een redelijk grote entree met plastic kuipstoeltjes in het midden de dokter. Bed voor echte noodgevallen waar bloed afgenomen wordt. Achterin een sterilisatiekamer. En dan natuurlijk ook de infuuskamer, want geen Chinese arts... die niet elke dag een patiënt aan een infuus legt. het is een Chinese dokters zijn gul met antibiotica. 70% van de patiënten krijgt het, terwijl het slechts in 30% van de gevallen nodig is. Maar ziekenhuizen verdienen er goed aan. Ze zijn voor hun inkomsten voor maar liefst 60% afhankelijk van medicijnverkoop. Irrationeel medicijngebruik noemen ze dat. Een Chinees is ook een groot verbruiker van infuzen. Gemiddeld krijgt elke Chinees acht flessen medicijn via infuus. De ader binnen in een jaar. En in de rest van de wereld is dat maar 2,5 flesje. Ja, dat was een typische patiënt, hè? die wil snel beter worden. Gaat aan het infuus, twee uur per dag, antibiotica erin. En wat heeft ze nou helemaal... Een beetje verhoging en keelpijn. Ja, antibiotica-kuur van vijf dagen. En zo zijn Chinezen vanzelf gaan denken... dat je zonder infuus eigenlijk niet beter wordt. Vooral plattelandsartsen schrijven veel te veel antibiotica voor, zegt dokter Ren. Het gevolg steeds meer bacteriën worden resistent. Aan privacy doen ze niet in zo'n Chinese boerenkliniek. Ik kom net een zogenaamde moeder met baby op bezoek. De baby heeft diarree. Nou, de dokter wil even ja, de borst bekijken of die melk, of dat allemaal wel goed gaat... Hop, omhoog, tieten uit, midden in uh, ja, de apotheek eigenlijk. Mannen eromheen, vrouwen, nou ik als buitenlander. Er zijn ook nee. geen gordijnen voor draai. Iedereen kijkt mij. Maar in dit geval is de dokter streng. Niks antibiotica voor een zogende vrouw. Hij gaat naar een kast vol Chinese medicijnen. Ze krijgt een kruidenkuur. Ik weet niet hoeveel ingrediënten erin gaan, maar inmiddels liggen er al vijf verschillende soorten schillen en pitten en uh, rode bloemdraden worden dat genoemd. En dat bij elkaar uh, moet die ontsteking wegnemen uit de borsten. Chinezen geloven in koud en warm in je lichaam en als je ontstoken melkklieren, dat betekent dat je ja, te veel vuur in je lijf hebt. Bitter, dat drijft dan uh, dat vuur uit, dat lichaam. En zo worden die melkklieren op orde gebracht. Ja, 你到那個ci <嗯。S 1> Van de Chinezen moeten we het niet hebben als het gaat om verantwoord antibiotica gebruiken, dat is duidelijk. Volgende week natuurlijk nieuwe Metropolis Radio reportages, maar vanavond hebben we Metropolis TV. Collega Arnoud Arends is hier. Hi. Wat kunnen wij zien vanavond bij jullie? Nou, we hebben in Pakistan een vrij indrukwekkend verhaal van een ex-verslaafde die nu zelf daklozen van de drugs helpt. Dat dus is wel een mooi verhaal. In Pakistan? Hebben, ja, in Pakistan, mm -hmm. waar dat vrij normaal is. In Thailand hebben we een klooster waar ze een bijzondere methode hebben, namelijk braaktherapie. Om ja. mensen af te laten kikken van hun verslaving. En in Burkina Faso vonden we een dominee, Samenwel heet die. Die heeft een hele bijzondere methode. Want onwelwillende verslaafden die ketent hij aan een boom vast. Totdat ja. ze helemaal clean zijn. <laughs> het zou ongetwijfeld helpen. Maar de vraag is, als de Human Rights Watch dit ziet. Ja, het, is wel, het zijn aparte beelden. Oké, okay. Arnoud Arens van Metropolis TV. Dankjewel. Vanavond 5 over 9 op Nederland 3. Hartelijk bedankt. Dankjewel. Graag gedaan. Terwijl Europa nog ruzie maakt over hoe de eurocrisis moet worden opgelost... zijn ze het in elk geval over één ding eens. Banken mogen nooit meer zo erg in de problemen komen... als in 2008 het geval was. En daarom werd er in een verdrag met de prachtige naam Basel III... dat impliceert nog twee verdragen daarvoor, gaan we het niet over hebben. Dus in Basel III werd vastgelegd dat banken grotere kapitaalbuffers moeten aanhouden... of in gewoon Nederlands, banken moeten meer geld in voorraad houden voor zware tijden. En dat is een probleem... Want waar halen de banken dat geld vandaan als ze ook nog gewoon hun werk willen doen? Namelijk geld uitlenen en investeren. Bij mij te gast hier is Ilko Schnessler. Hartelijk welkom. Hij op. is van Deloitte. Dat is een, um, een bedrijf dat advies geeft op het gebied van accountancy, belasting... Alles wat met financiën te ja, maken dankjewel. heeft, uh, risicomanagement. Van welke tak bent u? Ik uh, zit binnen de tak van financial risk management. Ja? En, uh, wij, geven, wij, geven, wij zijn gespecialiseerd in advies aan financiële instellingen. In het bijzonder, dat is, dat is mijn tak van sport, is advies op het vlak van risicomanagement richting banken. Oké, okay. nou hartstikke actueel natuurlijk. Het is zo, die strenge regels, die zijn er. Die moeten eigenlijk op vrij korte termijn ingevoerd worden. Nou ging er een gerucht deze week, is ook de reden waarom we erover praten... dat een aantal landen, waaronder niet de minste, Duitsland en Frankrijk... Euh, het plan zouden hebben opgevat om die regels om, om, om dat, die, het instellen van die regels... het in laten gaan een beetje uit te stellen... vanwege de problemen die de banken zelf ondervinden... Het is een gerucht tot nu toe, maar er is ja. maandag een eurotop... en het zou kunnen dat dat daar besproken gaat worden. Stel die strenge regels voor de kapitaalbuffers van banken... en hun uh, liquiditeit worden uitgesteld. Zou dat een goede zaak zijn? Nou, je, gaf het, je gaf het zelf ook al aan. Um, ja, er moeten gewoon strengere regels komen... De, de, in reactie op de crisis die we hebben gehad in 2008. Mm -hmm. um, moest er wel wat gebeuren. Er is dus heel snel is daar, uh, een, een voorstel regelgeving voor gekomen. Dat III. vonden de banken zelf ook, mag ik aannemen. Het is er niet alleen maar ja, opgedrongen, correct. of niet? Correct. Hmm. Uh, daar, daar was wel een gevoel van hier moet wel wat aan gebeuren. De, de vraag is even: van, hoe moet dat gebeuren? Nou, er is dus heel snel een nieuwe wet en regelgeving gekomen. Tenminste, een voorstel daartoe. Hè. Laten we wel eens het is nog steeds geen, uh, nog steeds geen wetgeving op dat vlak. Mm -hmm. um, en ja, dat, dat vraagt heel veel aan, aan banken. Ja. Um, en, en daar kan je dus zien dat die, uh, dat heeft een grote, uh, grote impact op, op economieën. Op, en een grote zorg van ja, hoe gaan die banken dat op tijd, uh, daar op tijd aan voldoen. Wat is nou precies het allergrootste probleem? Is dat inderdaad zo simpel dat je ja. zegt je moet heel veel in kas hebben. Dat betekent dat je niet veel uit kan geven. Dus eigenlijk ga je op je geld zitten en daar zit je dan als banken. Meer doe je niet. Ja. Is dat het? Uh, nou, er zit wel een, net iets meer achter. In essentie gaat het erom de, de banken moeten gewoon... Uh, sterker ze zijn, moeten meer tegenwind kunnen weerstaan. Mm -hmm. Nou, Wat betekent dat? Ze moeten meer kapitaal hebben. Dus meer, je moet meer eigen vermogen in... Uh, in relatie tot wat ze uit kunnen lenen maximaal. Ja. Dus dat, dat, de, de bank moet sterker zijn om, om, om weerstand op te vangen. En daarnaast hebben we gezien dat banken... Uh, alhoewel ze in sommige gevallen voldoende kapitaal hadden... gewoon geen toegang hadden op een willekeurig moment tot de, tot, tot de geldmarkt... Dus, hoe kwam dat dan? Ja, het vertrouwen was, uh, was plots weer. Dat is weer het de, de, de beroemde ja. vertrouwen waar eigenlijk ja. de hele economie op drijft. Ja, ja precies. Ja. En toen dat wegviel, ja, konden banken niet meer bij elkaar terecht. En moesten bij de staat worden aangeklopt. Hmm. Nou, en daarom zeggen ze van ja, dus banken moeten ook voldoende buffers hebben, liquide buffers... of gewoon buffers met, met, met, met eigen geld, geld... dat ze kunnen gebruiken voor... Uh, als ze op dat moment onverwachte uitgaven... Oké, okay, nou u zegt vinden. dat dat zijn die regels... die zijn in elk geval door, door de politiek uh, uh, vastgesteld. De banken vond, vonden natuurlijk zelf ook... na alle ellende dat er wat moest, moest gebeuren. Maar nu is puntje bij paaltje... en nou zeggen de banken... ja, maar het wordt nu wel heel moeilijk... en misschien zal uitstel toch wel prettig zijn... want op deze manier... Loopt alles vast? Als wij zoveel buffers moeten opbouwen, dan kunnen wij eigenlijk niet meer ons gewone werk doen, wat wil zeggen lenen aan mensen en bedrijven en investeren. Uh, dus hier moet toch een mouw aangepast worden. En kritikassen zeggen, ja, daar komen ze altijd mee. Op het moment dat er hogere kapitaaleisen aan banken worden gesteld in tijden van crisis, gaan ze zeuren dat de markt vastloopt. Wie ja. heeft er nu gelijk? Kunnen de banken dit echt niet aan? Wat je ziet, hè, ten eerste, als je gewoon heel letterlijk naar die regels kijkt, dan zie je dat dat, dat een enorme last voor banken is. Um, maar met uitstel volgens mij kom je er niet. Mm -hmm. Er moet meer gebeuren. En wat je ziet, dus in, als ik naar de, de, de voorstellen kijk... Zit er zitten daar ook gewoon weeffout in. Ja, vertel noemers. Nou, om, om, er zijn er een paar, maar om, om er eentje te noemen... zoals ik zei, hè, banken moeten die buffers hebben... liquiditeitsbuffers moeten ze hebben... om ten tijde van, uh, van, van, van, van stress in de markt... in ieder geval aan hun betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Nou, die buffers, die, uh, die hebben ze, houden bank al sinds jaren en dag houden ze die aan. En waar Alleen bestaan daar... die uit eigenlijk? Ja, in het verleden bestaan die gewoon uit... nou, bijvoorbeeld de gelden die ze bij centrale bank hebben staan. Uh, maar ze hebben bijvoorbeeld ook hun eigen portefeuille, hun hypotheken. Die hebben ze verpakt, zodat als er de, als de stress aan de man is, mm -hmm. dat ze die die, die verpakte portefeuilles kunnen, tijdelijk kunnen verkopen... bijvoorbeeld aan de centrale bank, om dan naar geld te komen. Maar dat is afgelopen nu. En juist, en dat is die afgelopen. Die hypotheken, dat, ja. uh, dat, dat is een, een vloekwoord geworden. Ja, Daar mag eigenlijk niks ja, meer mee gebeuren. Inderdaad. Ze mogen ze ook niet meer geven aan mensen. Laat staan dat je ze verpakt verkoopt aan andere banken. Het mag allemaal niet meer. Nee. Nee, nou, ze nou mogen is, ze nog wel geven aan mensen, hoor. Natuurlijk. Precies, die hypotheek, het, het kan allemaal wel. Maar het, het, je ziet inderdaad, he, daar waar die, die crisis is, gebeurd, is ontstaan... een beetje bij de rommelhypotheken, zoals dat bekend is geworden in Amerika. Zie je dat er een hele grote smet is ontstaan op de hypotheken. Gewoon de keurig de hypotheken die we, die we in Nederland ook verstrekken. En dat was voor een deel hun kapitaal, natuurlijk. Uh, of dat mochten ze zien als, als, als, als, als kapitaal een in die buffer. Ja, ja, bijvoorbeeld. Maar dat geldt niet meer. Dus dat, dat deeltje van een buffer nee. zijn ze kwijt. Ja, mm -hmm. ja. En, en, en daar zie je dat, dat bijvoorbeeld... Hè, in Nederland, we hebben veel hypotheken. Een grote hypotheekportefeuille door ons fiscale regime. Uh, ja, hebben die banken veel hypotheken op hun, op hun balans staan. Er staan ook, ook, ook, ook spaar, uh, spaarpolissen tegenover. Uh, maar ja, relatief hebben we veel hypotheken in Nederland. Mm -hmm. Goed, dat is een, dus dan, dan is een, een weefoutje... uit wat voor soort geld mag die buffer bestaan? Hypotheken ja. niet meer? Nee. Staatsobligaties Precies. daarentegen wel? Ja. Nou, en dat, het liefst zelfs. Het liefst staatsobligaties. Mm -hmm. Want staatsobligaties was het standpunt twee jaar geleden... Zijn veilig. Die zijn veilig. Mm -hmm. nou, daar heb je gezien dat daar uh, voor sommige landen... zeker ook wel een, een nodige beweging in prijzen is ontstaan. Ja. En betrouwbaarheid. Ja, dat mag je wel dus, zeggen, ja. Dus wat je nu ziet is dat, dat de, die banken, nou, kijk dan naar de, de banken in, in, in, aan de noordelijke kant van Europa... Ja, waar moeten die in beleggen? Ja, dan kom je toch voor Nederlandse banken naar de Nederlandse en de Duitse staatsobligaties. Mm -hmm. ja. Maar daar is toch op zich niks op tegen? Die dat, is snop, zeker dat is ook redelijk veilig. Niks, dat is veilig, ja. daar is zeker niks op tegen. Maar u kunt zich voorstellen... De, de, de, uh, nou, we hebben in, uh, begin januari heeft de Nederlandse staat uh, obligaties uitgegeven... op. Nou, uh, 0,8 procent. Mm -hmm. We zien nu ook allemaal in de krant... tegen welke spaarrentes, banken, spaargeld ophalen. Ja. Dus als zij die, die, die obligaties van, waar ze 0,8 procent op krijgen... moeten funden uh, door, uh, door spaargeld... Mm -hmm. Waar ze 2-3% voor moeten betalen, Ja, dan zit daar wel een gat tussen. En ja. de vraag is: wie gaat dat gat betalen? Nou, geven ze antwoord. Ja, uiteindelijk. Een bank is gewoon een onderneming. Mm -hmm. en, en die heeft in veel gevallen aandeelhouders. En die aandeelhouders die zeggen van ja, ik wil wel een rendement hebben. Ja. Dus... Er is iets anders wat, wat moeilijk te rijmen valt met dat niet dat de banken het zo moeilijk hebben, maar, maar toch wel een beetje. Het is bekend dat de banken bij centrale bank bijvoorbeeld, dat ze op de markt zelf. Behoorlijk tegen, tegen behoorlijk lage rentes kunnen lenen. En ze lenen dat geld weer door aan ons voor veel hogere rentes. Daar zit een, een gat tussen. Dat is wel begrijpelijk, want ze moeten natuurlijk winst maken. Dat mogen ze toch ook gebruiken voor die buffers. Op die manier kunnen ze ook geld ja. ja, en dat, dat, dat zie je dus. Geld genereren. Ja, en dat zie je dus uit voorstellen van Basel naar voren komen. Hè. Dat eigenlijk wordt gezegd: van ja, banken, je haalt dat geld, uh, moet je niet alleen uit die, die, die geldmarkt ophalen. Mm -hmm. um, maar je moet daar meer spreiding in aanbrengen... en dan haal je het uit die geldmarkt. Dat betekent dat je veel hogere buffers daar tegenover moet zetten. Dus dat is niet de oplossing. Maar wat is nou eigenlijk... dan? want het nu zo langzaam, want krijg ik het idee dat, dat, uh, dat het helemaal niet kan... wat Basel III vraagt. Hoe kan, kunnen de banken aan zoveel buffer komen... als er een aantal geldstromen is die ze daar niet voor aan mogen spreken? Hoe doe je dat dan? Ja, dat, daar, zit, daar zit dus ook de spanning in. Hè? De, de maar is... kan het? Uiteindelijk... Want als u het antwoord heeft, moet u het nou gauw zeggen. want u houdt Uit, mij uiteindelijk, in uiteindelijk moet het verbeteren. En je, je ziet dat de, de, de banken die, die al goed gepositioneerd zijn... Hè, en voldoen aan die ratio's, mm -hmm. die roepen dat nu ook al. Van kijk, mijn, uh, mijn buffer is hoog genoeg. Of mijn kapitaalratio's zijn hoog genoeg. En, de, en dat vertellen ze. Mm -hmm. En andere banken... Ja, die, die, die zijn er stil over en die moeten daar nog, nog steeds acties voor nemen. Je ziet ook heel veel bewegingen. Ik noemde net al het spaargeld. Maar je ziet ook andere banken die nu kapitaal aan het ophalen zijn. Je ziet daar al reacties op. En die, die, die, die banken die zijn zich daar nu wel op aan het voorbereiden om sterker te worden. Hm. Ze hebben gewoon even alleen meer tijd nodig. Dat is wat u zegt. Ja, ze hebben tijd nodig. En zoals ik net noemde, er zijn weefvoutjes. En de, ja, daar, daar zal ook nog wel... Uh, werk voor nodig zijn om te kijken, van ja, wat, kun, wat voor reparatie zou daarvoor uh, kunnen, gedaan kunnen worden? En noem dan eens een voorbeeld. Hoe repareer je die weeffout? Nou, um, om, om dat voorbeeld wat ik net ja. noemde, van, van die hypotheken die zij op eigen boek hebben, en als dat, dat hebben ze vaak al verpakt, dus dat kunnen ze heel snel kunnen ze dat inzetten bij een centrale bank om dat te gelden maken. Ja, het zou bijvoorbeeld voor de Nederlandse bank heel aantrekkelijk zijn. Heel heel veilig zijn als ze dat kunnen gaan inzetten. Mm -hmm. Nou, als, als dat door het Europees uh, Parlement wordt goedgekeurd, ja, dan scheelt dat heel veel, heel mm -hmm. veel kosten uh, voor de Nederlandse consument. Als u, u, uh, uw werk is om de banken, uh, wat u mij nou heel vriendelijk als aan een leek uitlegt, daar, daar zit u dagelijks over te praten met de ja. bank. Hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we die regels, strenge regels van basis 3, uh, gaan we ervoor zorgen dat we dat redden? Maar natuurlijk ook, hoe lobbyen we zo dat het allemaal wat makkelijker wordt? En wat uh, misschien wel uitgesteld wordt, wat lichter wordt. Is er, is er een enorme lobbyopgang om na Basel III de pijn... toch nog weer iets te verzachten? En zit u daar middenin? Nou, om, om eerlijk te zijn, wat, wat, wat wij heel veel doen... is, is banken inderdaad helpen hè, met van, het inzichtelijk maken... van hoe groot zijn die problemen en hoe kan je ermee omgaan? Waar zitten die, die problemen en hoe kan je, kan je dat... Uh, ja, producten zo anders structureren dat de pijn verzacht wordt? Mm -hmm. En natuurlijk, hè, vanuit... ja, dat is alleen maar u naar de banken. Maar gaat ja. u ook voor de banken her en der lobbyen? Uh, Bijvoorbeeld in Europa. Bijvoorbeeld ja. om te zeggen: Frankrijk-Duitsland, het is eigenlijk wel goed. Tuurlijk, geen afstel, maar geef even iets meer lucht. Want dan komt het tenminste echt goed. Precies. Nou, dat die, is niet hoe het werkt. Nee, de lobby, dat is niet wat, wat ik doe. Hè. Ik weet wel dat die lobby's worden gevoerd. Hè. We hebben een Nederlands vereniging van banken. Mm -hmm. die, die daarmee bezig is. Ja. En, en ja, kijk, wat wij doen, wij signaleren inderdaad die pijnpunten. En het is inderdaad aan. aan aan de banken om die verder, hm. uh, uh, verder vorm te geven. Ja, Maar zou je er wat voor voelen om ooit in dat lobbycircuit uh, <laughs> nieuw werk te zoeken? <laughs> ja, u, u vertelt het in elk geval aardig, dus je weet maar niet. Uh, dank u wel. <laughs> nee, um, ja, ik denk ik dat denk de, de, de aan er de, aan de bankenkant nog heel veel werk te verzetten. Um, en ja, dat, uh, ik, ik, ik, ik krijg er wel energie van om daarbij te helpen. Heel veel werk te verzetten dat is inderdaad een statement van... ja, de banken hebben nog veel te doen. Zo is dat. Eelko Schnessler van Deloitte, heel hartelijk bedankt. We zien u vast nog wel een keertje terug, want het laatste zal hier niet over gezegd zijn. En wij gaan even plaatsmaken voor Nieuws, Verkeer, Weer en Ster. En zijn dan terug met ons eigen Eurobureau en met ons economiepanel Klinkende Munt. Waarin veel meer over de crisis en over de crisis. En vreemd genoeg over de crisis. Tot zometeen. Morgen vanuit De Kroon in Amsterdam. Vrijdagmiddag live.